Dus, de linker kolom, de laatste regel. Wilmer schegam hatvona sovelet negastima de volgende pagina fe het achten 80 die rechter kolon hasulam der ersteich shel malchut shel malchut kimeshum shemo hotegen kilan zwei kihad gen gam ken satimen je af alpi, dat funalle fietsma, bij het a at fir bashabat, im ima ila a, ein la fiv shum stima, stima, mikol makum, kivan shemochotea. Mirim zes bichlalut achat. Im hamochin, shell amalhut. Al ken Mo, murgeshet. Nog een keer. Murgeshet, astima, shell amalhut. Gamba mochin, ach ditvuna. funa. Bijzonder, bijzonder belangrijk ook. Dat principe. Altijd, alles wat je leert. In de, alles wat we leren, moet je zo zien. <coughs> Voor je ogen moet altijd uh, vaststaan iets wat altijd opgaat. En dat is dat alles heeft in zichzelf, alles bestaat uit algemeen, het algemene en het bijzondere. Ja? Dus alles wat je leert over iets, dan moet je altijd denken aan het algemene en het bijzondere. Dan kan je veel leren anders. zo, so er zijn mensen die begrijpen niet wat betekent algemeen. Er zijn mensen die zo die will maar, die kunnen alleen maar begrijpen wat uh, bijzondere. Dus een context. Wat dat is een balletje. En wat is iets anders is geen balletje is iets anders. Of ja dat ik zegt iemand als je die mensen, zijn mensen die zo die die dat op die manier leren dat. Een balletje betekent dat een balletje is. dat yeah, dat als je men leert dat een balletje, dat een tennis, tennisballetje is. Ja, en dan later leert men hem dat het, en kijk nou, dat is een balletje, een bal, bal gehakt. En dan ga je de pak die een bal gehakt, en ga je die gooien. Dan moet je dat, leer. moeilijk met psychologisch, psychisch, is, bestaat een ziekte, want die mens kan niet begrepen algemeen en bijzonder. Algemeen, wat is algemeen voor die balletje, een bal tennisbal, en en een bal gehakt. Dat is een de vorm. Dat is iets uh, op so, die manier. Zo Nou, en wat het bijzonder is dan, dat is een balletje gehakt en dat is dat en dat is en dat is de aardbol, etc. Dat soort dingen. En dat is, is een ei, cetera, er zijn verschillende variaties. Maar alles wat het, als je weet, eenmaal dat dat ze, als je weet het algemene, de algemene eigenschap van allemaal dan wordt het voor jou een stukje makkelijker om dingen te herkennen, om te oriënteren jezelf. Nou, alles wat het algemene, de algemene eigenschap van dit allemaal, zijn allemaal rond. Ja? Dan kan je ook toepassen de, de, eigen, de conclusies en allerlei andere dingen van eigenschappen van een tennisbal op alle andere balletjes. Balletjes die er zijn, die er mogen, die mogen zijn. Ja? Dat is precies hetzelfde wat wij leren. Dus, wat wij leren nu, van de Malchut, die, die stijgt op op Shabbat naar de Tfuna. En zij wordt aan de ene kant net zoals Tfuna en aan de andere kant niet op de manier dat zij, wordt, dat zij als twee, als twee uh, twins, hoe zeg je, twins worden, Weeling. tweelingen worden, dat je niet kan herkennen zijn. Ja? Maar dat ze wel herkenbaar worden dat ze aan de ene, waar, waarom? omdat zitten wel dingen dat zij ook want er zit ook een, behalve het algemene zit ook het bijzondere in het algemeen zijn ze op dezelfde niveau dan is het zijn ze lijken ze op elkaar maar het bestaat ook een, een bijzondere niveau waarbij Malgoed blijft aanregen, en Malgoed en die andere blijft ook eigen uh, positie en nemen en tegelijkertijd, wanneer zij samen zijn, dan beïnvloeden ze elkaar op een of andere manier. Let op wat je ons vertelt. 26. En als je leert van dat concreet, schijnbaar concreet geval, dan weet je hoe dat zich gedraagt in allerlei andere gevallen, waarbij de ene steekt op naar de andere. Lagere steekt op naar de andere. Dan weet je hoe dat zit. Welmeren hij zegt de zogar zegt, 'sche tfuna, funa, so het stima dat ook de funa leid leid van de van het van verhuld van de verhulling ook zij is verhuld'. Uh, de volgende pagina, de rechterkolom Hasulam. Schelle malgoed. Dat zij ook dicht voor na van de verstopping van de malgoed. Kimishumse mogot tegen klilenke gade. Waarom? Let op. Omdat, want, omdat hun mogen zijn samengevoegd tot elkaar. Kijk, de malgoed steekt op naar de bina. Het is niet, maar goed, steekt niet op alleen maar, dat zij steekt op uh, leeg, met lege handen. Heel? Dat zij niet schijnt. Natuurlijk schijnt ze. maar goed. Die is nu, heeft zich, uh, zeg ik dat, uh, verdund, verdunde haarmassage. Erg belangrijk wat ik nu zeg. Het is vooral uh, toepassing voor elke, elke handeling die wij doet. Dus alles die maar goed steekt op naar de, naar de tuna dan de goed, stijgt op, dat zij uh, met bepaalde mogen van haarzelf, dat zij stijgt naar, naar de krachten van haar, zijn ook mogen, vorm van mogen, licht van haar. Ja, zo hoor, doet erin toe. En zij stijgt nu op naar de bina. Naar de tfuna. En de tfuna, die schijnt, die heeft haar eigen mogen. Ja. Tfuna heeft haar eigen, op haar eigen niveau heeft ze ook... Harkilim, en wat beantwoordt aan Harkilim? In Harkilim zit het licht ja, van, haar, van haar niveau, van mogen van dit vuna. Dan zegt hij: dat, Kijk, want, want aangezien de mogen, hun mogen, van de van Maghut en dit vuna klilanke gade zijn als één samengevoegd aan elkaar. Hen, Gamken, Setiemin, zij al zij zijn eveneens als één verborgen. Zijn, natuurlijk is het niet op één niveau, hebben ze al, algemene dingen. Uh, maar goed, die steekt naar de Bina. Haar wat zij heeft, ze kijkt omhoog. En daarmee overeen, overeenkomt zij naar eigenschappen met de mogen van de Bina, van de Tuna en toch zitten er verschillen en daarom door die verschillen de, worden ze ook beiden verborgen. En ik nou wat die zegt ons. "We za. Dus dan ook de ook de tfuna leid daaronder. Want "We she'a shafalpi shatfuna fiatsma en het bleek dus dat Sho <laughs> afel pidat on dangset feid dri. Sho hat funa lefiatz ma dat fun dat et funa ob harself. Chnom biyota at abashabat. Tervezey new ob de shabat. Ein partzu formed me ima. Ja ob shabat we be gezegd. Ob de shabat is funa verbindt zich, ja, het Vona verbindt zich met de hoge Ima. Dan wordt het dienstverod, dan is het de volledige En dan heb je dan de hele, de hele Bina heeft alleen maar dienstverod. Volmachtheid, helemaal. Ze, dus, en dat, ondanks het feit zeg hij, dat uh, op zichzelf genomen, dat het Vona op de Shabbat vormt één partsoof met de, de hoge Ima. Dus ze hebben dienstverod. Niets meer te wensen om En in dat, in dat opzicht, in dit opzicht, heeft ze absoluut geen, ver, geen, verbo, geen verhulling. Verhulling is iets waar alles iets tekort is. Ja? Dus in op Shabbat, op zichzelf, uh, Tfuna is verbonden met de Binaat, in sferot geen, ver, geen verhulling. Alles is, is, is uh, volmaakt. Mikoul, ma koul, let op. Desalniettemin. Keevansche mochten hemirim, angesien haar mochin van de twuna, schijnen zes, bichlalut achat in één in één samenvoeging, in één entiteit met de van de malchut met de van de malchut alken daarom zeven morgeshet Wordt gevoeld. De verborgenheid of verhulling, verhulling wordt gevoel, gevo, ge, gevoeld. Ge, de verhulling van de malgoed wordt gevoeld ook in de mogen van de tfuna. Okay. Yeah. Hij spreekt niet van de, van de ima, van de hoge ima. Ja, ik hij spreekt van de Tfuna. En Tfuna is dan de lage Ima, oftewel van de die, die in leven geroepen was, ja, door de Tzumbet, om de zon te helpen. Ja of niet? Daarom net zoals we hebben geleerd van, uh, van die opvoeder, ja, opvoedkundige. Herinner je nog, Opvoed, een opvoedkundige die, die liep op straat en die verkleedde zich als... Als gewone jongens van de straat. En ging zo om hen, om in vertrouwen te winnen van hen. Om hen later omhoog te brengen uit hun milieu. Ja, naar een betere, beter leven. Dus natuurlijk hij ook, als hij gaat op straat met hen, etc. En junks en van alles. dan natuurlijk ook hij leed daaronder omdat hij verbindt zichzelf met hen. Om, wel, om een goede doel. Maar toch, hij verbindt zichzelf met hen. Daarom is ook... Daar, het is ook dus ook hij leid eronder. Terwijl hij zelf... Het is niet zijn probleem. Niet zijn... Uh, situatie zelf. Hij is op zichzelf. Komt van een keurig milieu. Dus hij heeft uh, die problemen niet van die jongens. Die dan... qua jongens. Die dan een beetje zo misdadig of van baldadigheid aan baldadigheid van buiten. Maar hij komt tussen, precies hetzelfde is de, de, de verhouding tussen malgoed en de en tfuna. En zo leer je die verhouding en dan, is het, dan weet je hoe dat, hoe dat in elkaar zit. Maar natuurlijk leidt zij ook daaronder omdat zij voelt de, dat, dat ver, verborgen de heet van de Malchut. Kijk, niets verdwijnt in het geestelijke. Je moet je zo zien. Malchut die stijgt op naar de Tvona. Wie stijgt op? Alleen de beste kant van de Malchut. stijgt op naar de Tvona. Ja of niet? Alleen de Keterhochma. Alleen Galgalteweenaim. Ja, alleen het beste. Alleen de creme de la creme. Kan opstijgen. betekent na, naar de hogere traptreden. Maar haar eigen... Malgoed, de Malgoed, oftewel haar eigen plaats van onder de geze van de Malgoed zelf. Dat kan ze niet meenemen. Niets verdwijnt in het geestelijke. We zullen straks ook veel leren in het derde gedeelte van de les, zal ik ook meer aandacht, zeer diep geven. Uh, in hoe, wat betekent opstegen? Wat betekent, wie steekt op? Op welke manier stijgt de op? Alleen er is Alleen wat verborgen, wat lichtpuntjes wat zit in, in, in, in een sfera of wat dan ook, dat alleen kan opstijgen. Straks zal ik veel leren daarover. Maar de malgoed, die steekt op. Maar natuurlijk dat mal goed, de malgoed neemt ze niet mee, natuurlijk, ja? Of dan onder de gezet van de malgoed, wat wij noemen. Ja, de, de Kirim de Kabbalah, daar, de uitstraling van de Kirim van de Kabbalah, dat, kan ze, dat neemt ze niet mee. Maar aan de andere kant kan je niets, niets verdwijnen in het geestelijke. Dus de verbondenheid, haar verbondenheid met haar eigen plaats bestaat. Ja, iemand die gaat, dus die man die waar wij dat, zo'n zo man die hebben wij, denk, zo'n denk, denkbaar, zo'n persoon die wij bedacht hadden die naar Miami ging. Dan, tussendoor, dan mobiel, mobieltje die rinkelt en dan belt hem, zegt men dan tegen hem dan, ja of niet, zegt men tegen hem dan, Jan, wat doe je daar, waar ben je nu, Etc. nou, wat dus de verbondenheid met zijn eigen milieu, ja, dan zit natuurlijk, bestaat ook daar waar hij nu, waar nu hij nu is, en dat natuurlijk stoort hem, ja of niet. En ook natuurlijk voelen dat, wie voelt dat? Ook die, laten we zeggen, die reken die daar in zijn omgeving. Ze Zij voelen wel toch iets anders. Die vent is een beetje anders. Weep, ze zullen hem toch niet zo niet so helemaal accepteren zoals hij is. Je kan niet zomaar, je kan geld hebben wat je wil. sparen spare je dat wel. Maar als het niet jouw uh, jou niveau is, of niet jouw normale... Normale standaard, normale standaard is, dan is iedereen al het herkennen. Ja, of vroeger, men voelt het wel, men begrijpt het niet, maar men voelt het wel dat het iets aan de hand is. Dus dat is ook hier, met selde, hier is hetzelfde het geval. Het is erg goed wat we nu leren over een opsteken, al over die overeenkomst naar regens scha schapen. En tegelijkertijd zien we dat er toch iets zit, dat een lagere, die steegt op naar een hogere, die wordt... Als hogere, maar toch niet, zit wel toch iets dat het niet zo is dat zij worden als uh, onherkenbaar. Een hogere en lager. Oké? Okay? Want een hogere heeft natuurlijk in zichzelf iets, wat een lagere dat niet heeft. Die, zullen we zullen zien. De, we gaan naar boven, naar de regel 3 van de tekst van de zogers zelf. Oh, nou, hens, je een stukje een dag, een dag, een dag, een dag, een Drie, een dag, een dag, een dag, een dag, een dag, Er blijft een andere Shabbat achter, over of achter. De loyitker dat die niet herkent, die niet uh, kenbaar is, we hebben bekeken en die was uh, met schaamte of met schaamte. Punt. Gewoon, ik vertaal het letterlijk. Amra kame. En die staat vol schamte, kan je zeggen. Amra kame. Die Shabbat is, Shabbat is vrouwelijk. Schijnbaar, want die zegt Shabbat. Amre, amra kame. Zij zei. Voor zijn aangezicht, dus tegen de schepper. Fier. Mare de Alma. Mijoma de Avadet Li. Shapatit Karina. Veyoma. Lav Ihu. Blo. Laila. Dus zij zei tegen de Mare de Alma. De Meester van de Wereld. Mijoma de Avadet Li. Van de dag dat jij mij had geschapen. Shabbat Carina, heet ik, heet ik Shabbat. We jomen, la leile, en dag, er is geen dag zonder nacht. Punt. Vijf. Amarla, hij zei tegen haar. Dubbele punt. Baartje. Shabbat ant, we Shabbat Karina lach. Awail ha, ana, meatar lach, beatra zes, elaa, jatir. Punt. Zo so, op die manier, verhulde manier, wat we leren, net als, uh, kunnen we veel relaties begrijpen wat hij, wat het allemaal is. Uh, Bartie, hij zei he tegen haar vijf, mijn dochter, Shabbat-ant, jij bent Shabbat, we Shabbat-Karina Shabbat lach, en jij heet Shabbat. Awalha haar Anna meeter lag, maar zie hier ik heb een kroon, een kroon aan jou gegeven. Ik heb jou bekroond. Beatra ilaab Met een hogere. Met een hogere kroon. Dus met, de, met een kroon die nog hoger is. Punt. Avar karuza wamar. Bikadashi tira'u. Vida shabbat. De kleine shapta de Ihoed, de volgende de pagina. Zelfs so als je dat niet hebt, het is dus niet zo so twee regeltjes alleen. Ah nee, we hebben dan veel, we hebben nog bovenaan nog veel. E, ira vishare ba ira We keren terug naar de vorige pagina. De regel 6. Pagina P, G, 88, de regel 6, onderaan. De regel 6. Nee, de, de tekst van de zorg. A, waar en hoe zeg ik dat, een, um, de stem, zoals we hebben dat gele, ge, geleerd, over die orakel, ja? wat doet orakel? Die verkondigt. Er kwam ja, kwam. Profiteert. Huh? Profiteert. Nee, verkondigen. Dus een verkondiging kwam, dus een stemoproep. De oproep. Uh, ging voorbij. Of kwam een uit een, een oproep. Wem maar, en zei. Letterlijk A. Ah, waar betekent voorbij gaan. Uh, maar dus, er kwam een oproep. Zo'n geroep. Kun je beter te zeggen, geroep, iets wat orakel doet, gewoon stem. En zij, Mikkadeschiët u een stuk van, van een vers, van mijn heiligheid zult, ge, zult, zult jullie ontzag hebben. We daar, Shabbat, de male, de male Shabbat. En dat is Shabbat van Erev Shabbat. Shabbat van de vooravond van Shabbat. Dat heet. Dus een avond van vrijdagavond. De Ihi Hira. Want dat is Hira. Dat is ontzag. Dus een Shabbat van vooravond, dus vrijdagavond, is een Shabbat van ontzag. Wat is dat allemaal? We zullen zien. We scharen Ira en rust daarop onszak. Dus op de vrijdagavond, ja, Shabbat, rust, Ira onszak. Zo so is zien. De regel 1 na de eerste punt. Oman-Ihu, punt. En wie is dat, punt? De hu Achlil Wamar Ani Hashem. Dat de Heilige gezegend is, Hij is samengevoegd, eraan samengevoegd wie en Amar en zij. Ani Hashem staat geschreven daar aan het einde van die in de Torah, waarover Shabbat gaat, staat het Hashem zegt, Gij zult mijn Gij zult mijn um, heiligheid vrezen, uh, voor mijn moet zul je vrezen. En aan het einde van de vers daar staat het, Ani Hashem. let op, Ani ik ben Hashem, ik ben Hawaïa. En kijk nou wat betekent dat, dat hij dat toegevoegd had, Ani Hashem. We ana shamana twee miaba de punt En ik heb gehoord van mijn vader die dat zei. Punt. We nee, we dat is naar meis. We daiek et le asga Tchum Shabbat, en hij verduidelijkt dat, en hij verduideligt dat. Et, het, woordje et, bij Shabtotai, ja, het Shabtotai, mijn Shabbat, in heren Het woordje et, le'azga, is in de Torah om toe te voegen, Tchum Shabbat, om de Tchum Shabbat het additionele stuk eh, territorium van de Shabbat toe te voegen van 2000 amers, zoals we dat gehoord. Punt. Da agula dri Veriboe. De legu. Ve inon trin. Schap totai. Main shabbaten. Wat betekent dat? Da agula veriboe de That Dat is. Let op wat die zegt ons. zeer, sehr special. Dat is agula. Agula betekent rond of... Dat is rond drie, we en de vierkant dat er binnen is. We are in ons en die zijn twee. Zeer, zeer speciaal wat Joost nu is. iets vertelt dat We weten dat agul, dat is dan de rond, is een volmaakte iets. En binnen die agul zit. Uh, Zit vierkant. Het interessant wat het kan zijn. De tuna en en mal goed. Uh, Wee non en die zijn twee. Drie. Naar de punt. Drie. De regel drie. <coughs> Ule kabeli non trin. Iet treikeduste. De iet lanu. Hier le gade, we gade, kadosh. Hier zit bijzonder diepe, diepe dingen, het is geheime dingen te uh, zitten. Maar stap voor stap. We u le kabili, non trin en tegenover die, drie, die twee, of daar tegenover, tegen die twee, tegenover die twee, dus rond Agula en Reboe en de vierkant. Daartegenover staat uh, Iet, Treike, Daartegenover zijn twee uh, kidush, uh, twee heiligingen. Die er zijn, die wij hebben, die, uh, liet kara, liet kara, die, die wij moeten uh, in ons in herinnering brengen. De twee, helig, twee heligingen die wij in herinnering moeten brengen. Ga, de ene is Vajchulu en nu kan je zien de tekening die erbij hoort nu dat de de, zeg je dat, de Kedusha de heliging van Shabbat, iedereen moet het, of iedereen weet het, of thuis heb je dan, kreeg je dat toegestuurd. Maar dan heb je dan, uh, daar kan je zien nu zo'n ja, iedereen heeft het? Oké. Okay. Dan is het. En daar staat het. Kijk, als je kijkt naar die, naar die tekening. Dat is geen tekening, dat is, uh, uh, de, dat is de zegening die men uitspreekt aan de vooravond van Shabbat. Kijk, we leren iets geweldigs nieuw. Want op die manier leer je ook geestelijke, wat betekent Shabbat, et cetera, al die dingen. Dus kijk, kijk naar die naar die pagina, met die dat staat het kiddush, rechts gaat het kiddush, heiliging van de Shabbatavond. Zo so, wanneer Shabbat begint op vrijdagavond, dan de Heer des huizes, een man doet het als een man als een man geen, niet thuis is, een vrouw alleen is of dat een vrouw doet het zelf. Het is niet een, maar dus dan zegt hij die dan, de man dus, die, die, die, iemand die dat doet, dan zeggen we iemand die dat doet, die haalt op een beker met een wijn, met wijn, daarop, daarin, helemaal vol, en die houdt in zijn hand, en die zegt dat, en ik ga het niet herhalen, maar dan, kijk nou, dat zegt die dan, bovenste stuk, zie je dat, vanaf, en werd, en er, het werd en het werd ochtend, de zesde dag, en, en, en de eerste stuk. Dan onder, daaronder zie je, dat staat 35 woorden. Dus dat wordt uitgesproken, en dan komt er, iedereen ziet het, waar het is, dus tot de dubbele punt, en daar staat het last soort en dan staat het opgelet, zie je dat, en dan de volgende regel staat het geprezen, u, hawaii, dat is één zinnetje van negen woorden die, waarin uh, de zegening wordt uh, gemaakt, ze, uh, zegening wordt uitgesproken over wijn. Maar eerst voorafgaand aan daaraan wordt gezegd, eerst kijk ik nou naar de, de regel waar het staat de zesde dag, de derde de, van, van boven. Daar staat het, Yom ja, Hashishis, de zesde dag, dubbele punt. Wayehulu Hashamaim, dat woordje Wayehulu. En voltooid waren hemel en aarde enzovoort. Dus dat is het eerste stukje wat men zegt uh, uh, bij het uitspreken van de Kido's. En dat bestaat uit 35 woorden. Uitgerekend. En dan, onderaan, zie je dan waar staat het geprezen, uw Hawaii, enzovoort. Dat is. Uh, zegt die, dat zegt men na de, dat stukje wat tussenin staat van de negen woorden. Geprijzen, Johawaij, onze Elohim. Uh, Koning van de wereld. Da Daarna zegt men nog geprijzen, Johawaij, uh, onze, uh, onze Elohim. Die ons met zijn geboden bijzondere taken heeft opgelicht. Dat is ook dat onderste gedeelte. Bestaat ook uit 35 woorden. En wat je ziet uh, tussen hakjes daar staan zo je ja, daar er tussen haakjes, dan het vierde regel van onderen. Zie je daar aan het einde even tussen haakjes staan. Ki hoo, Dat is wat hier men, men in Nederland of elders men dat uitspreekt. Maar Aries zegt, niet doen. Dat. Want, hè, waarom? Omdat wij moeten handhaven die 35 woorden. En alles wat tussen haakjes is, dat men zegt ook, als dus dat, de Europese joden, dat doen wel dat. Maar, wie leert Kabbalah, dus wij, wij spreken die niet uit. Ja? Dus die woorden Ki, Ho, Jom, zie je dat. En dan op een paar, op een hand, op twee plaatsen, op drie plaatsen, op twee plaatsen, hebben we die toevoeging met kleinere letters in, tussen de ha tussen hakjes. Maar wij, wij doen dat niet. Dus dan heb je 35 woorden, een stukje, uh, stukje van 35 woorden. En ook onderaan stukje, ook van 35 woorden. En de bovenste begint van met Yomashishi, dat is alleen maar als het ware voorafgaand. En dan begint het pas, dubbele, dubbele punt. Staat het Wajichulu, Hashamaim, et cetera. Ja, iedereen ziet het? Dus de, waar staat de zesde dag? En kijk nou om begin van deze regel. Kijk goed naar het begin van deze regel. Iedereen ziet het? En aan de rechterkant staat het de zesde dag. Als je neemt, lees dat. De, vier, de eerste vier woorden van deze zegening, dan hebben we Yom, begint met Yud, zie je de letter Yud is, is groter Hashishi de tweede woord, begint met He, ook een grotere letter He en dan Weghulu, begint met een Waw, groter Waw en de, de volgende, de vierde is Hashamayim, met een He dus samen maakt het jud K, Waw, kei. dus dan betekent Shabbat al begint, betekent volledige youth cave, dan heb ik de hele partsoef, wanneer ik dat zeg, dan heb ik de hele partsoef van, van de Hawaii in mijzelf. Ik verbind dan, verbond dan mijn onder de geze met boven de geze. En dat is dan de hele clue, omdat de mens is gemaakt om, om volmaakt te zijn, om één te worden, en om te genieten in deze wereld. Waarlijk genieten. Dat is de toestand van Shabbat. En nu keren we terug naar onze zoger. Je kan het naastleggen als je... <coughs> um, Oké. Okay. Wij, nou, wij, wij staan nog in de zoger. Ja? In de zoger staan we in de pagina P. T, 89. En, uh, en de regel de regel 4. En de regel 4. Iedereen heet het de regel 4 en dan beginnen wij na de punt. Dus hij zegt: er zijn twee heiligingen die wij moeten uh, opnoemen. Eet uh, herinneren, in herinnering brengen ons inbrengen. Op Shabbat. Of dat op de, ade voor, aan de vooraf van, van Shabbat. Dat is in deze zegening. Gade. Oh nee. Ja? Dus het tweede, tweede woord van de regel 4. Iedereen ziet? De twee, twee moeten we in herinnering brengen. De regel 4 van de zoger. Van de zoger zelf. Gade. we hoe de eerste wat wij moeten in herinnering brengen. Dat is voyagulu, dat is het bovenste. You weet know, het bovenste, als je neemt dat, wat we hebben geleerd. Vanaf het derde woord, dat is voyagulu, dat is het bovenste, de uh, eerste gedeelte van deze heiliging. Van deze, um, die 35 woorden. Dat heet voyagulu, wordt word genoemd naar het eerste woord. We gaan, kirus en de ene is die kidus En kidus is dan dat, Kidos blijkt heliging. Wanneer men dat begint, zegt men eerst die wat vet gedrukt is, geprezen, negen woorden, de, de zegening op wijn. Om wanneer men wijn uh, voor het drinken van wijn. Dat is de heliging. En dan de met aansluitend dat. Onderste stuk van 35 woorden. Punt. Waikhoul. Iet be. Tlatin wahamesh. Tevin. Vijf. Uwakedusha. De anan, de anan, anan, mekadushin. Tlatin wahamesh. Tevin. We kula leshiv in zes. De shabrihu Israël. It atar bouw. Dus, het tweede wat zegt hij dat ons Kiddush, is niet dat stukje dat wij spreken, zeggen wij over wijn, maar dat onderste stukje van die 35 woorden. Dus die twee dingen moeten wij ons in herinnering brengen. Dat is wat hij zegt ons. Het bovenste, 35 woorden. Het stukje van 35 woorden. En onderste. En tussen hen staat dat de zegening op, van op wijn, maar dat is al als verbinding dient alleen. En nu let op wat hij zegt. En de regel 4 Na de punt. Wij gohelo. Hier de we gaan Steven. Dat stukje van Weihulu, dat bovenste stukje in deze zegening. Iedereen, bij there de er zijn in, hem, in die Weihulu. Het latin, we gaan Steven. 35 woorden. Vijf. Over, over, Kdush, over Kdusha. En in de in in Kdusha, dat weet, het onderste ding heet that Kdusha. Dus Kidush. De uh, heiliging op uh, het uit, uh, voor wij. Maar dan onderste. Niet het regeltje zelf. En in de Kedusha, de Anan Mekatshin, die wij uh, heiligen, dat wij daarmee heiligen, de Shabbat, het de... Latjen Gamesh, daar ook zijn 35 woorden. We sali, kula, leshivin, en alles wordt samen wordt het zeventig namen van de kadoshbaruchu, zeventig namen van de heilige gezegende zij. Al die woorden zijn, zijn namen van de heilige gezegende zij. Wanneer Israël, en de knezet Israël, de verzameling van Israël wordt ermee bekroond. Let op. Het is het geestelijk gevoel. Het is belevenis. Heerlijk. Dat is de belevenis die men ervaart op Shabbat. En belevenis die men ervaart wanneer men dat zegt en men, men weet wat men doet. Mijn intentie is belangrijk. Heerlijk. En dat is wat die zegt ons: dat er 70 namen van de Hu. En ik kan je nog even toevoegen. Want, wie, wat is de heilige naam? Wat bedoelt men daarmee? 70? Ab, ja, de Chogma, is ab. In de 72. Dat is de heilige naam. Maar hier, hier wordt genoemd dat zeventig. En abbeweem, abbeweem en nog twee, dan hebben we 72. Dat is de enige naam. Daarom ook Sanhedrin, dat grote, grote vergadering, bestond ook uit, uit uh, 70 wijze mannen. He, maar 72, ook twee waren daarbij nog. Maar, maar, uh, en de Knesset Israël, de verzameling van Israël, oftewel Malgoed. Malgoed, en daarmee ook het volk Israël, betekent wie. De Shabbat how die ook verbindt zichzelf met de Knesset Israël, wat is de Knesset Israël? Versameling van Israël. Dat is de goed. Wie zich ermee verbindt, die ook wordt met Itater wordt bekroond daarmee. Bekroond betekent wat bekroning. Bekroning. Wat hebben we geleerd? De kroon. Atar, atar. Wat betekent bekroning? In de. Nee. Wat betekent bekroning? Kroon. Waar zet men de kroon boven? Op je hoofd. Dat is, verkrijgt men het hoofd, dus de, de hoofd, men verkrijgt het hoofd, dus men, men verkrijgt gadloed. Eigenlijk, men verkrijgt, men verbindt zichzelf en men, men krijgt een kroon, betekent dat men verkrijgt ook gaardig de lichten, van lichten. Dat is de, de, de hele, nou, wij keren dan terug, eerst gaan we de zoger en dan gaan we verder een beetje uh, hebben over de toepassing, we keren terug naar de vorige pagina. Uh, ja, de pagina P-G-88, daar staan we, ja, ah. uh, de rechterkolom in de Hasselam en de regel 9. Pebed bet. Ot. Pei bet. Shabbat. Achra. We Er bleef nog een andere Shabbat. Over of ach. Over of achter. Over. We Enzovoort. Dubbele punt. Nishara. נשארה תין שבת אחרת, שלא נזכרה, והייתה בושה. אם בטיסו עלי חוריש, פרטל דיון שתת, נשארה שבת אחרת, הרבליף, אין ענדרה שבת, שלא נזכרה דין ניתחנום תוורת, תין, והייתה בושה, אין זה התפקת, er was schaamte. Uh, er was schaamte, maar ik wel dat in het Arabese, dat ze was, ja, uh, ze was vol schaamte Punt. So. Amra, lefanaf, zei say for voor hem, voor Hashem. Elf. Dubbele punt. Ribona olam. Me oti, ani twaalf, nikret kretschabat. Ze zegt hem, 11 na de punt. Rebona Olam, de meester van de wereld. Me Jom Schaasitou, van de dag dat jij mee had gemaakt, ani kreet Shabbat, heet ik Shabbat 12. We een Jom, belo leila, en er is geen dag zonder nacht, Amarla. Dertin, <middchen> biti, uh, Shabbat at, we Shabbat karatich, aval ani, de linker kolom, de yesh reichel, mater otach, batarail yonab yoter, de so scheint, scheint of de Shabbat, komt naar hem toe, en de vrouwelijke Shabbat. Zij komt naar hem toe en alsof zij zegt dat er een partner moet zijn. Ja? Zij moet nog iemand hebben. Uh, nog eentje, de tweede moet hebben. Ja, een partner of zo. So so. Maar we zullen zien. Uh, Amarla, hij zei tegen haar 13, de rechterkolom, de, re, de regel 13: Biti, mijn dochter. Shabbat at. Ja ben Shabbat. We Shabbat karatich. En jij heet Shabbat. Kijk nou, twee woorden, twee dingen. Uh, en twee belangrijke dingen. Jij bent Shabbat en jij heet Shabbat. Elke ding moet, alles moeten wij opletten op elke bepaling wat de zoger ons vertelt. Awail anime aterot hamar Anime aterot ach batara ik. Be bekroon jou, ik geef jou de kroon, die uh, nog hoger is. Punt. Of de hoogste, kan je ook zeggen, de hoogste, dat als, als een overtreffende trap. Punt. Eén na de punt. Hij vier, twee, karoes, wel maar. migdashi. Mikado, schie u er kwam een een uit en zei, mikado, schie tiera u vlees vlees voor mijn heiligheid. Punt. zo hi Shabbat drie, Shel Leil Shabbat. Shih here ah. Veshuraba hier Here for tell the it's welcome. What awk we hout Shabbat default it know what it is. Hey, I said that is Shabbat van Lail Shabbat. Leil Shabbat is van the nacht van the Shabbat. Betekent Sh that means Friday avond. Sheer ah, that is here that is phrase. Zeer speciale iets op die vooravond van Shabbat. We shorah ba hiera en er rust daarop hiera. Dus de vrees rust op die, uh, op deze Shabbat. Dus op de avond, vrijdagavond van wanneer Shabbat begint, is een gevoel wat hij ook vertelt. Het is ook, ervaar je ook dat. Maar het is een geweldige vrees. Waarom? Door de week voelen wij. Onze malgoed niet. Wij altijd op boven. Wij, als het ware, ervaren niet de, onder ons de malgoed, de kracht van de schepping zelf dat in mij zit. Mij zelf als de schepping. Dat dus kan je alleen maar onder jou ervaren. Want daaronder, Dan daarover alles wat gaat open voor jou. Alle, alles uh, op van die malgoed. En dan op die dag al die krachten van die zes dagen, die dalen daar naartoe. En dan opent zich dan, voordat het komt in de malgoed, dan, wij weten wel dat malgoed wordt altijd beschermd, door alles, wat de plaatsen, waardoor de week klipot zijn. En daar moet, moet het alles zakken in die malgoed. En dat geeft een gevoel van, hij moet er doorheen komen. He? Maar het geeft een gevoel de wel van vrees. Geweldig vrees. Het is net als vrees als je ziet, iemand ziet een tete-tete, een, een grote koning. Of zoiets. Je. En dan is het vrees. Maar dan is het, je moet het laten zakken. En dat is net als uh, zwelt onder jou, zwelt het. He? Qua kracht en zwelling komt het. En zonder ruimte komt het. En jij moet het wel doorheen komen. Moet, het, moet je wel uh, niet, ...niet vluchten. Daar natuurlijk moet iedereen moet zelf, hap, zelf zien hoeveel dat hij wil. Hoeveel, hoe ver hij wil gaan. Ja. Wil je gaan tot... ...voor alles. Wil je alles ervan hebben. Of de anderen zegt, oké, okay, een beetje tv, een beetje kijken, een beetje world een beetje dat. Een beetje zo, het hele leven komt dan een beetje zo... En wordt niets van het leven. Zo een beetje. Dus, en dan gaat het zakken, zakken, zakken, zakken. in dat De hele avond. En dan heb je het gevoel dat je één bent. Maar tegelijkertijd. Dit vrees komt. Omdat je mal goed eh, heerst. Op deze avond. Maar s ochtends. Is het net of het. Na de storm. Op de Shabbat zelf. De dag van Shabbat. Is ze hier aan heerst. En hij ben geweldig. Chassadim, vol van chassadim, op de achtergrond van die goed. Maar op de avond zelf is het een gevoel, een beetje zo'n vrees, maar een geweldige vrees. Umi hoe, en wie is dat? Kijk wat die zegt ons. En wie is dat? Vier. Umi Shiv, Ainu, Shakadosh, Baru, hoe, Kalal, Bejagat, Wamar, 5 hu Anihashem. Hashem. En wie is dat? En hij antwoordt dat wil zeggen: vier: Shakadosh Boruhu kilbe jachaat dat Akadosh Borhu is samengevoegd tot één. Hij voegt zich samen tot één. En zegt Anihashem, Hashem: Ik ben Hashem. Punt en dat staat ook in de torah achter dat de, het voorschrift van Shabbat houden. Of, wij, of uh, vrees, voor, vrees voor mij heiligheid. Wie, wie? Kijk, leren van vrezen van heiligheid. Dat is wat wij ook doen. Ook moet ook zonder vrees voor heiligheid. Hoe kan, hoe kan je in heiligheid binnenkomen? Kijk, als iemand komt naar een woord in audiëntie, komt een audiëntie, krijgt van een grote minister of een koningin. Voel je niet een beetje vrees? Ja? Oh, jij moet het iets zeggen, je moet een, komen met iets, misschien met jouw verzoek, misschien om gratie of wat dan ook. Voel je niet een beetje vrees? Zo, zo is het ook. Heiligheid betekent iets wat zuiverder dan jij is. Veel zuiverder. En. Krachtiger, etc. Asher, 5. Asher Ani, who saw Malchut? She who Leil Shabbat? Let op, wat je zegt Dat Ani, ik, in deze samenstelling telling van Hashem, zegt Ani Hashem, ik ben Hashem, ik ben Hawaii. Dat Ani, ik, dat is Malchut. She who Leil Shabbat? En dat is Leil Shabbat? Dat is dan de afond. Friday is when, Shabbat, when the Sabbath begins, the, the is also good. Hey, Hashem, who is not pin? Hashem, Hawaii, that is zero And the We are good. No, we are not good. We are not good. We We en de woorden, Ani, Hashem, Ik ben Hashem, die zijn verbonden samen, die zijn ingesloten of die zijn samengevoegd tot één. Dus Ani is, is, is Malchut en Hij is Malchut en dat is Zeeranpien, dus Zeeranpien en, en Malchut zijn ingevoegd, dus samen maken, samenvloeien in elkaar. Zeven, nog een stukje. Vanishamati, miawi shamarkach vidaiak, acht shamila et hoolir bot hoem shabaat. En jusek die kijk, en ik heb gehord, zegt die, anishamati, ik heb gehord van mijn vader. Shamarkach die sousey vidaiak, vidiek, ja, en vidiek, en hij verduidelijk, hij precisieerde. En hij verduidelijkte dat het woord het, dat woordje het, wat toegevoegd is aan die shabtotai, aan die, aan die shabbaten. dat het woordje het, hoe leerboot om shabbat, is toegevoegd, is om toe te voegen en hint te geven als dat het om toe te voegen aan de Shabbat, tochum Shabbat, het extra-territorium van Shabbat. En dat hebben we geleerd, dat is dan die uh, 2000 Amar of oftewel Chochmijn Bina van uh, Abouwe En die zijn duizenden. Punt Shabto Teinichen Shehula Shon Rabbim Hein Haagul Vaharibuah יגול והריבוה תין שב שבותחו שהם שנאים דהיינו בת שבתות וחנגד אלף שנאים אילו יש שתיי קדושות שיהש לנו לגסיר תואל Achadhi wat je gelooft. Ahadhi, Goed op, goed op, wat je ons vertelt. En hoe alles is opgebouwd. Het leven van uh, uh, Hebraeër moet ook helemaal in overeenstemming staan. Met de, ja, met de wetten van het heelal. Alles, dan, al die gebeden. Alles is overeenkomst naar eigenschappen. En ook iedereen die dat. Aanhang die dan zelf uh, door er, eran zichzelf toevoegt aan Hashem, dus aan Israël in zichzelf, die ook verkrijgt al het, het goede daardoor. Het is ervaring, het is een geestelijke ervaring, het is niets anders. Uh, acht. We shab, totai, twee Shabbaten, mijn Shabbaten letterlijk. Shulah <coughs> Shon That is at meerfout. The Shabbatot Shabbat, and in meirfout, in meirfout staat. In de meir, de meirfout of ja, yeah, het de de het meerfout, Oké. Okay. Het meerfout, hainu, haigul. That will second. Kijk now what je second hainu, Ha eno haigul. That will second. Rond of rond is it uh, of een bal rond de rond en veri en een vierkant ze en een vierkant die erin is in de in dit rond in de rond ze hem schneim die zijn beide die zijn twee de hay no bet shabatod dat wil zeggen twee shabaten och neget schneim schneim eilu en tegenover deze twee Jezus, twee, Kedushoed. Zijn er twee eh, heiligingen, zoals in dat gebed wat wij in de zegening, in op onze tekening. Jezus, Lanole, Gaskir, twee heiligingen die wij dienen te in herinnering ons te brengen. Dat is dus elke week. Twaalf. Achat hier, waar je de eerste is, waar je dat bovenste stukje wat in dat gebed staat. We agaad en de andere, kijk nou, de zogenaar zegt niet andere, de, de ene, en de ene zegt niet. Om, om niet te zeggen het woord ager, want dat is dan de sitra agra, om niet te noemen. Dan zeggen we agat is, de eerste, is vajeghulu, dat boven staat in ons, in de zegening, we agaad, en een, of een ander zeggen we, is Kilus. dat is de Kiddush is heiliging, heiliging van Shabbat. Dus die twee. Punt. Vajichulu 13. Jezbo Shlashim Vachamesh Milim in het uh, stukje van Vajichulu dat boven staat op de tekening. Op de, op deze, in deze zegening. Jezbo Shlashim Vachamesh Milim. Die heeft daarin zijn er 35 woorden. De volgende pagina t p en 89 de rechterkolom eerste regel shemot. Sjaakadoos Borouh, Hoogneset, Wei Israel, Mit, Atrimbahem. De vorige pagina, de link, de linkerkolom, de rekelde dertien. Hoogwa Kidoos en de Kidoos in de Kidoos in de tweede gedeelte van die onderste gedeelte van die zegening. Sjaano, Mekadeshim, waarmee wij heiligen de dag van Shabbat en de wijn ook. Jezbo, Slochim, Vagame, Shmilim, daar zijn in hem 35 woorden. Volim, de volgende pagina, Hassulam, de rechter Colombia, de regel. Hakol, bejaagt. En samen maken zij uh, uh, 70 woorden, namen. Uh, 70 namen inderdaad. Shah Kadosh, Borhoe, Varmei. De heilige gezegend is hij hey, en het volk en het Knesset Israël en de verzameling van Israël uh, bekroond worden daarmee. A Kadosh Baruchu, wie is Kadosh baruch Wie is Kadosh Baruchu? Welke sfera? Ziran en Knesset Israël, welke sfera is het? Verzameling van Israël. Malgoed, ja? Erg belangrijk, zie je dat, doordat wat wij zeggen, wordt, wordt ook geheiligd en de kronen verkregen Wie krijgt de kronen? zeer hier aan wie in goed worden bekroond, daarmee wat de mens hier op aarde zegt. En dat zullen wij, op de, volgende, no, de, de derde gedeelte van de les, zal ik het proberen uit te